Trixo sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixodubbelx.be. Je kijkt zo bijzonder, namen Kim. Ja. Wat vind je er bijzonder aan? Ja, je, je trok je gezicht in een grimas. Ik was aan het lachen naar jou. Ah, oh. dan lach ik even terug. Goedemorgen Kim. Goedemorgen. Goedemorgen Charlotte. Hey, goedemorgen. Goedemorgen lieve luisteraar. Ja, ik ben nog een beetje aan het bekomen van gisteren ook van de beste buurt show. Uh, ik hoor daarnet net voetbaluitslagen bij Charlotte, maar ik heb de FF <lacht> is nog ja, ja. Ja. Goedemorgen morgen. Dag. Jouw dag begint. Goedemorgen morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in met een laag op je gezicht. Hey, hey! hey. We zijn van Veland gekomen, maar uh, ben je er nog op aangesproken? Nee. Nee, nee. Nee, ik, ik had iets fout gezegd. En, uh, dat het, ik heb aangeboden. Na zo'n dingen is er altijd Connor die uh, voor afleiding zorgde. Het, het enige wat je moet zeggen is... Uh, Ook al was het zatte mansklap. Uh, dan dan ja. is het toch vergeven. Nee, maar ik huh? was niet zat, he, dan. het was nee. een leuk feestje daar. En je Eer... staat recht in je schoenen, ja. toch? Ja, ja, helemaal. Voilà. Als je vrijdag moet vergelijken met de voetbaluitslag, hoeveel zou het zijn? Oh, ik voel me eigenlijk heel goed vandaag. Ja? Ja, ik zit toch op een tien op tien. 10 op 10 nul. Ja, dat is zo niet in de voetbalzicht. Nee, 10 uh, ja. moet je dan zeggen. 10-0 dan. 7-0. 7-0, oké. Okay. Ik gooi het even naar jou, lieve luisteraar. De voetbaluitslag van vanmorgen, hoe voel je je? Probeer het even uit te drukken met de voetbaluitslag. Niet gemakkelijk, maar op een vrijdag kan je het aan. Doe maar in de app van Radio 2. Goeiemorgen, ja. Dan zouden alle feestvierders al naar huis zijn. Charlotte heeft iets meegemaakt vanmorgen. Ik moet nog nog even vertellen, Charlotte. Ja. Dus ik woon in Gent, een beetje in de studentenbuurt. En ik kwam vanmorgen buiten. Ik moest ook nog mijn PMD-zak op straat zetten. En ik zette die PMD-zak bijna op een student. Die lag te Oei. slapen op het voetpad. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Right Goedemorgen. One last shot, hold on to me Oh, there's something I got het eigenlijk afgelopen, die zat de student aan je deur, Charlotte? Wel, ik, ik was een beetje bezorgd natuurlijk. Hè. Ik dacht, uh, voor hetzelfde geld gaat het er echt niet goed mee. Dus ik, mm -hmm. ik heb ik hem eventjes wakker gemaakt en zijn gsm lag naast zich, zijn de portefeuille ook. Dus het zag er al niet goed uit. Ik dacht dat ze dat dan nog stelen. Ja. En dan uh, heb ik die jonge man een beetje recht geholpen en gevraagd van Safa, weet je nog waar je naartoe moet? Ja, ja, mijn kot is uh, al door. En uh, ja, oké, okay, het is goed gekomen, hoop oh, ik. Man, okay. Dus hij, hij kon wel goed verder stappen. Iedereen zou op zo'n moment een Charlotte moeten tegenkomen. Hè? Dat is waar. Maar genoeg over Connor Rousseau. Even kijken, Mona. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah, Sorry, Mona. Ja, alles oké? Okay? Ja, alles oké okay met mij. Goede avond gehad ook. Goeie avond gehad? Ja? ja. Oké, okay, zo, Even checken. Mm. Maar er is al van alles kapot, vertel eens. Ja, twee defecte vrachtwagens. Eentje op de E19 van Antwerpen naar Breda. In kleine bareel op de Oprit. De rechterrijstrook is daar versperd. En eentje op de E34 van Antwerpen naar Brugge. In, uh, of de hoogte van Brugge Zeehaven. Ook daar op de rechterrijstrook. Hey, hey. Je vrijdag begint Het is een weekend, vrijdag 6 oktober De dag dat je hoort op Radio 2 dat Zattemansklap Waarschijnlijk het woord van het jaar gaat worden Toch veel rond te doen geweest hoor Maar wat een weekend Nu, ze hebben wel gezegd, deze week Het ging 25 graden worden zondag Dat ziet er al een beetje grijzer uit Maar toch nog iets boven de 20 graden Het is oktober, dus het blijft zot De beste Bob-campagne heb je toch gisteravond gezien Persconferentie van, uh, van Conor Russell. Indrukwekkend vond ik het Amai. Maar als konnen luistert, misschien uh, toch even samenvatten wat hij allemaal verteld heeft. Onder andere, dit vond ik, vond ik echt de beste van heel de avond. Ook al was het zat de Mansklap. Ja, maar het kan nog beter. Ook al was het zat de Mansklap. Ja, met de kapoen. Goedemorgen, Tineke Verbeken uit Brugge. Goedemorgen. Tineke, Tineke, we vroegen aan jou en aan heel een heleboel mensen de voetbaluitslagen, maar dan even vergeleken met jezelf. Hoeveel geef je? Een tien. Een tien? 10-0, is ja. dat dan eigenlijk? Ja. 10 voor het zinnetje en 0 voor het leven. Och, ja, nee, nee, 0 voor het... Euh, nee. Nee, nee, nou, niet voor het leven. Ook een 10. Nee, ja. maar ik bedoel, daarmee, je kan toch zoiets hebben van oh vandaag heb ik verschrikkelijk veel migraine en dan is het ja, 1-0 voor ja, een andere partij. Allee, oké, okay, de migraines dan. <lacht> Die... Weet je wel? Ja, ja. Schijn, ja, ja, ja, ja, ik verstaan wel, ja. Maar Nix van Heulen heeft 19, uh, ook niet slecht natuurlijk. Dat is goed. Een goede uitslag. Ja. Tineke. Ja? Belangrijke vragen. Heb jij je brievenbus al ingeschreven? Uh, nee. Moet je even doen. We hebben een actie, die heet Peter Post. Als je die inschrijft, kun je vanaf volgende week een topprijs winnen voor een jaar lang. Oké. Okay. Radio2.be. Oké. Okay. Tineke, fijne ochtend. Yeah, Dream. nice yeah. See you. Again. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say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 She said, "I think I remember the film as I, I recall my face." Stefanie's, een prachtig kerstverhaal nu al ja hoor over drie minuten en een half. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaards in Temse of Vlier en kies uw korting. Gratis vloerverwarming, een vrijstaand bad of een hangvat. Stijlaards renoveert uw badkamer. Bij TeleNet Business vinden alle soorten ondernemers wat ze nodig hebben om hun zaak digitaal te doen draaien. Ook degenen die urenlang scrollen op social media. Amai.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 van gisteravond, en vanmorgen en waarschijnlijk nog heel het weekend, de persconferentie van de voorzitter van vooruit, Conor Rousseau. Valt nog even kort samen Charlotte van het Nieuws. Wel, gisteren uh, excuseerde Rousseau zich over de foute uitspraken die hij deed uh, over de Roma-gemeenschap in Sint-Niklaas. Um, het was eigenlijk ja, iets dat gebeurde op café. Hij heeft daar zijn beklag gedaan over overlast en intimidatie. Mm. Uh, hij zou racistische uitspraken gedaan hebben. En dat werd wel allemaal gefilmd. Want hij zei dat allemaal tegen de politie. En die hadden van die cameraatjes op hun lichaam en op die manier konden de beelden dan achteraf bekeken worden, is gisteren ook gebeurd, is daar urenlang over ondervraagd en daarna was er een persconferentie in hetzelfde café waar het ja. gebeurde trouwens in Heerlrijk. Wel een ja. interessante zet uh, om dat daar te doen. Uh, en hij zei, ja, het is dat de mansklap uh, geweest. Sorry, ik ben geschrokken van mezelf. Hè. Dus uh, toch wel een beetje onder de indruk. Uh, en er komen wel heel veel reacties op intussen. Uh, ja, ik zei dat ja. Groen gereageerd had. En ja. ja, iedereen waarschijnlijk. Ja. Maar ook die Roma-gemeenschap, daar gaat het ook over natuurlijk. Ook die hebben al gereageerd. Ja, de woordvoerder van uh, die gemeenschap in Sint-Niklaas erkent dat er in de stad regelmatig problemen zijn. Maar hij vindt nu wel niet dat het kan dat uh, iemand zoals Rousseau of... Mm -hmm iemand daar zo'n harde uitspraken over doet. Dus dat je niet die hele gemeenschap eigenlijk over één kamp kan scheren als er één uh, ding fout loopt. Dat ze dat dan allemaal zouden doen. Dat ze ja. echt niet kunnen. Ja, wat mij vooral opviel dat hij deed alsof degene die het gezegd heeft, dat was hij dan niet. Dat was zijn zatte versie. Ja, maar dat vraag ik mij dus nu wel een beetje af. Ja. Ik, ik weet niet wat jullie allemaal al meegemaakt hebben in jullie leven. Een deel weet ik, een deel waarschijnlijk niet. Maar ik ben ook al wel eens dronken geweest. Ik geef dat grif toe. En dat mijn man zocht het dingen zei dat ik dacht... Nee, dat ja. heb ik niet gezegd. Of dat je een half uur bent. Dus ik ben... vraag mij nu af... Ja, zeg je dan de waarheid of, of niet? Ik, ik weet dat niet zo goed. Ja, alles wijst erop dat hij gewoon veel sneller had moeten reageren of veel sneller had moeten communiceren waarschijnlijk. Dat was het misschien ook niet zo groot. Ja, maar hij zal echt niet meer geweten hebben wat hij gezegd heeft. Het was ook om zes uur s ochtends. Als je dan heel de nacht bent doorgegaan in dat cafeetje, ja... het gaat zo pijnlijk. Het is wel, het wel een politicus. Hè. Die moeten wel weten wat ze zeggen, toch? Ja, het zal, het zal wel een les zijn, hopelijk. Ja, wat gebeurt er dan in je kop als dat wegvalt? Je hebt dat ook al gehad dat er effectief dat er dingen weg zijn, ja. dat je dan oh wat gebeurt er dan in je hoofd, worden dat dingen doorgeknipt, zo, het vreselijk zijn. Ik ga he heel eerlijk zijn, maar ik heb gewoon niet zo'n erge dingen gezegd dan. Maar als mijn man die dingen dan zegt, dan, dan denk ik wel ah ja dat is vaak wel wat ik ook echt denk, maar ik, ik vergroot het dan een beetje uit. Ik denk dat dit een van de beste bobcampagnes is die je kan inbeelden. mensen gaan toch twee keer toch? nadenken van, wow, wow, van het weekend misschien geen pintje te veel drinken. Goed, uh, wat je vindt van uh, Conor Russo, je mag het gerust bij ons delen in de app. Maar dit is ook een heel mooi verhaal. Anouk ampen die stuurt aan leven Door, uh, ga je het hebben over een kerstverhaal. Ik heb gisteren een kerstkaart ontvangen die vorig jaar was verstuurd uit Zuid-Afrika. Maar let op, er is nog een warmer kerstverhaal uit Limburg. Ja, tachtig dagen is het nog, he, tot, uh, tot kerstmis. Maar we zijn er nu al mee, want een, uh, Paul die, uh, heeft op een rommelmarkt een, uh, een kerstkaart teruggevonden, beter, uh, in Laanaken, in Limburg. En het is een kerstkaart die zijn vader aan zijn broer schreef. Dus tachtig jaar geleden. Uh -huh. En dat gebeurde tijdens de oorlog. En dus de broer uh, van de vader van Paul die werkte op dat moment in Duitsland. Nu Het was niet zo evident, als je dan een kaart meegeeft met de post, dat die dan ook aankomt. Uh -huh. Tijdens de oorlog werd dat bijvoorbeeld door het Rode Kruis gedaan, of hulporganisaties. Uh, en Paul weet nog heel goed dat zijn vader dat kaartje schreef, want hij was toen zes jaar oud. De kaart is nooit aangekomen, blijkbaar. Maar nu dus, tachtig jaar later, heeft de familie van Paul die kaart gevonden op een rommelmarkt oh. in sint ruiden En dat is natuurlijk ja, van een heel grote emotionele waarde. De boodschap die erop staat is niet zo speciaal, blijkbaar. Maar toch, ja, het is een, een, een herinnering die opeens opkomt mooi, uh, in een bakje ja. op een rommelmarkt. Oh, mooi. Moet bijzonder zijn. Warm verhaal. Kijk, in deze gekke tijden, we kunnen het gebruiken. Ja. Oh, dit is, ook, dit is ook een beetje kerst eigenlijk, hè, nu wij niet meer praten. Oh, misschien ga ik in dit weekend mijn boom opzetten. Nee, Echt? het is te snel. Allee. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? Tot de buurman klaart. Gij je nog steeds in die oude vogel? Ik wil weten hoe het met je gaat en of... Je ooit, ooit nog, nog aan me denkt, denkt. Mm. Ik mis je, waar is je stuk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 Money's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry all soon. This tenant no guitar is all he can't afford When he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a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 die straight en swing. Komt het goed voor Colorado of niet? Dat is een beetje het verhaal van de dag natuurlijk. Zometeen dus alles uit jouw buurt. Eerst Charlotte, 1 over half 7. Goedemorgen. Al ruim 400.000 mensen in Vlaanderen hebben dit najaar een coronaprik gekregen. Vooral ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid laten zich al vaccineren. En dat gebeurt vooral via huisdokters en apothekers. En op zes jaar tijd moesten over heel de wereld meer dan 43 miljoen kinderen uit hun huis weg. En dat moest door natuurrampen. Volgens UNICEF komt dat vooral door overstromingen, stormen en droogte, maar ook door bosbranden. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met aan verstuift. In Oostmalle zullen experts de plaats van het dodelijke ongeval van eergisteren gaan onderzoeken. Dat heeft minister voor mobiliteit Lydia Peters in het Vlaams parlement gezegd. De experts zullen bekijken of er snelle maatregelen kunnen genomen worden om de plek veiliger te maken. Het gaat om een zogeheten quickscan. De Fietsersbond heeft die gisteren ook gevraagd. Woensdag is een bronfietser van 17 overleden toen hij op het fietspad langs de Lierselei een tegenligger botste. Op de rijweg viel en werd aangereden. Snelle maatregelen kunnen ook bijvoorbeeld extra signalisatie zijn, maar ook oproepen om daar voorzichtig te zijn. Het tomatenbedrijf in Vorsel, dat gisteren ontruimd moest worden. nadat er verschillende werknemers ziek waren geworden. kan vandaag weer opstarten. Er werd gevreesd voor een CO-vergiftiging. maar dat werd al snel uitgesloten. Wat het dan wel was, is nog niet duidelijk. De brandweer en de civiele bescherming hebben metingen gedaan. en die worden nog onderzocht. Maar de zaakvoerder, Paul Stoffels, denkt niet dat er nog iets uit gaat komen. De verwachting van brandweer en civiele bescherming. is dat er eigenlijk ook niks gaat gemeten worden. En, en ja, nu we nader inzien, blijkt ook dat er. Een een aantal van de dames die deze middag begonnen zijn... ...deze middag al gemeld hadden dat ze zich eigenlijk niet zo goed voelden vandaag. Dus ik hou een slag om de arm, want we hebben geen bewijzen... ...maar het neigt er een beetje naar dat er een bepaalde vorm van massahysterie is gaan leven... ...dat een aantal dames zich niet goed voelen omdat ze zich al niet goed voelden van begin af aan... En, ...en dan een aantal daar zijn kon oppikken. Volgens de zaakvoerder heeft ook het voedselagentschap laten weten... ...dat ze geen verdere problemen zien en dat de productie weer opgestart kan worden. De stad Mechelen gaat de komende twee maanden weer extra aandacht besteden aan rouw en verlies met het project Meelevend Mechelen. Je kan dan op verschillende momenten lezingen, voorstellingen of gespreksavonden volgen die je kunnen helpen om verdriet te verwerken. De stad organiseert dat al enkele jaren omdat er veel nood aan is. Ook kinderen mogen in het programma niet vergeten worden, zegt Pia Indigne, Schepen voor Burgerzaken. Persoonlijk vind ik het voor de kinderen een hele mooie hè, omdat we dat toch altijd een beetje vergeten. Dat kleine kinderen ook gewoon vaak een verdriet kunnen hebben om een huisdier. En dan heb je natuurlijk ook uh, degene van om, om lodgenoten naast uh, elkaar te vinden op een troostwandeling. Ieder gaat daarmee om op zijn manier. En daarom hebben we toch ook wel, denk ik, voor een uitgebreid programma gezorgd om er voor iedereen op elk zijn manier te zijn. Het volledige programma kan je terugvinden op de website van Meelevend Mechelen. En dan nog het weer. Eerst nog vrij veel wolken, maar in de loop van de dag komt de zon er meer en meer door. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen rond 20 graden. Morgen ook zonnig en nog warmer met een maxima rond 22 graden. En zondag nog altijd zon en dan gaan we zelfs naar 23 graden. En meer nieuws uit Antwerpen lees je zoals altijd de hele dag door op de website van VRT Nieuws of ook in de app. Mona, de problemen van morgen vertel eens. Het gaat traag op de Antwerpse ring naar Gent, van Antwerpen Zuid tot Linkeroever. Goed uitkijken voor die defecte vrachtwagen op de E19 van Antwerpen naar Breda, in kleine bareel op de Oprit. Op de rechterijstrook staat die. Ook op de E34 van Antwerpen naar Brugge is ter hoogte van Brugge Zeehaven de rechterijstrook versperd. Daar staat een defecte vrachtwagen. En dan verlies je nu al 10 minuten op de binnenring rond Brussel, van Strombeek tot de werken in Vilvoorde. Ik heb ook nog goed nieuws vanmorgen. De fans van Diana Ross vieren haar dit weekend bij Radio 2. En vanmorgen kan je kaarten winnen voor het concert van dinsdag 17 oktober in het Sportpaleis. Ik vraag jou, wat vind jij de drie beste songs van Diana Ross? Deel ze nog snel op radio2.be. Klik daardoor op de neus van Diana Ross en win die kaarten. Het gezin, zegt, kun je kunt op haar neus duwen en dan ben je binnen. Ja, maar je kan ook op andere dingen duwen, toch? Ja, ah, neus is leuk. Een ja. van de beste zangeressen van Vlaanderen zingt vanmorgen een song van haar. live. Sandrine, die komt Do You Know Where You're Going To. Ook bekend als de dream van Mahogany. Mahogany. Dat vind ik zo mooi, Mahogany. Ja? Ja, vind ik mooi. Dat is een film met Diana Ross en een prachtige song die je vrijdag helemaal gaat maken. Welke song is dat precies? Wel deze.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 Lotto viert zijn 45ste verjaardag... en tracteert heel België op 450.000 gratis beldeelnames. 450.000 kansen om miljonair te worden, of wat? Daarnaast geven we 10 Trips weg. Doe mee met onze actie op lotto.be. Nu zaterdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het al 45 jaar kan. Voilà, zebompa. Heel de familie is er voor uw verjaardag. Tante Ria, nonkel Mark, Jules... Hele hola. mij niet vergeten, hè. En ook virussen. Grip, griep, hoera! Vieren deze winter...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 She is good. Ik las nog een reactie in onze app van Radio 2 over uh, Conor Rousseau, Iemand die zei van, als die man anders was geweest, had heel het land op zijn achterste poten gestaan. Nu heb ik de indruk dat dat land ook wel een beetje op zijn achterste poten staat. Ja, ik heb wel de indruk. En er komen vaak, ik denk dat er nog veel reacties zullen komen vandaag ook. Ja, klap, Ja, het zal hij maar overkomen. Ik weet niet of dit goed komt. Gaat hij dat overleven, ja? Ga ik zou het bon. straf vinden. Denk het niet. We volgen het allemaal op. morgen. Denk je maar eens over na. 19 voor 7, Hoe eet je je spaghetti? Weet jij die? Ik moet zeggen, voor mij is spaghetti het leven. Ik eet dat supergraag. Dat is mijn lievelingseten. En mijn vrienden weten op restaurant dat, dat ik zo de kaart neem en dan ja voor mijn spaghetti bolognese dan lach je die zei die ja ik weet niet waarom jij altijd de kaart pakt. Dus ik eet heel veel spaghetti. Kaas? Kaas apart. En ah, ja. Dus het bovenste laagje met kaas erop doen, Yo. dat laagje opeten en dan terug kaas erop. Ah ja. Jij? Ja, ook veel kaas. Soms twee soorten kaas. Oh. Zo, hè, zo, Parmezaanse kaas. Dan mag daar ook nog gruyère bij. Charlotte, doe ik als Ja, maai. Oh, ik zou en met een leeplannen kunnen vlak. eten. Oh. Ideaal. En veel pikant. En we nee, wel, kijk. Nee, nee, nee. nee, geen tabasco. Nee, nee, nee, maar hou je van spaghetti en heb je een groot hart, zet de Radio 2 even luider. Want dit weekend wordt het in Elewijd in vlaams Brabant nog een beetje warmer. Ze doen daar iets schoons, wat we het even moeten over hebben, want eind van de zomer is daar iets lelijks gebeurd. Een enorme gasontploffing in een gebouw met assistentiewoningen met, voor mensen met autisme. Het gebouw is onbewoonbaar, heeft enorm indruk gemaakt daar in Elewijd en daarom organiseren ze een spaghetti om geld in te zamelen. Maar dan denk je toch, daar is toch een verzekering? Ja, maar. Goedemorgen, Anneliese Simons. Ja, goedemorgen. Je bent een van de organisatoren. Waarom, ja, waarom is daar zoveel geld voor nodig? Wel, kijk, inderdaad, dat is een vraag die we veel krijgen. Wij hebben spontaan, als het gebeurd is. ...een solidariteitsactie uh, bij elkaar geroepen met een aantal verstandigen. Uh -huh. En dan omdat uh, we vonden van, kijk, we moeten hier toch iets ondernemen, we moeten toch uh, die mensen gaan helpen. Het zijn uh, inderdaad een aantal mensen die daar wonen onder de VZ2-begeleidingscentrum voor personen met ja. autisme... En dat is inderdaad een vraag dat we veel krijgen van, kijk, de verzekering dekt dat toch, maar dat is niet helemaal zo. Uh, het is zo dat uh, welke locatie zij ook zullen terugvinden, die vereisten een aantal uh, hogere normen om een uh, gebouw terug, en dat noemen ze dan, autismevriendelijk te maken. Autismevriendelijk. Oh, dat... geef, geef eens een voorbeeld, uh, analyse? bijvoorbeeld, want wij, ik heb dat ook niet hoor, maar dan hebben we met die mensen gesproken van die deze twee, en dan gaat het bijvoorbeeld, mensen met autisme zijn bijvoorbeeld heel geluidsgevoelig, mm -hmm. dus die, die krijgen rap angst van geluiden veel sneller dan wij, en dan gaat dat over bepaalde isolaties die veel, dus die geluidsdempend zijn en veel hoger nodig of ook bijvoorbeeld bepaalde verlichting die meer gedempt moet zijn. En, en dergelijke meer, dat zijn voorbeelden. En dat dekt de verzekering dus niet. Okay. Ook omdat er momenteel dus ondertussen veel hogere uh, vereisten en, en normen zijn wat dat betreft. Ja. Het gebouw is uh, onbewoonbaar. Wat er is intussen met de bewoners gebeurd, Anneliese? Wel, die zijn overal uh, uh, ondergebracht. Hè. Dus uh, een deel ook dankzij uh, de gemeente zelf. We hebben ook op uh, 21 september een uh, vergadering gehad die de bewoners dan niet lichten om wat er was. Dat was ook de burgemeester bij, de brandweer, de mensen van het VZW-begeleidingscentrum voor personen met autisme, mm -hmm. ook een aantal van die bewoners zelf. Dat was een heel um, warm samenkomen, moet ik zeggen. Ja. En waar ze duidelijk merken dat iedereen inderdaad wel inziet dat er meer nodig is dan wat de verzekering zal dekken. Ja. Ja, ja. Dit weekend dus, Spaghetti in Elewijd. Hoe wou je Spaghetti? Goh, ja, ja, oh. lekker Spaghetti. Dus allemaal komen. Het is... Um, Zaterdag vanaf uh, 5:30 uur 30 verwachten we En zondag kunnen we van alles 11 uur tot s'avonds laat Spaghetti bij ons komen eten En hoe eten ze in helewijd hun spaghetti? Wat lief? Hoe eten ze in helewijd hun spaghetti? Ik denk met de vork en de lepel, maar ik krijgt altijd een mes als Oh, nee, oh, oh, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, moet met een lepelen. Of eigenlijk de vork, vork alleen, hè. Alleen een vork. En draaien, hè. Dat ja, is de echte Italiaanse. Zo doen ze hè. dat, ja. Maar hey... We, we verkopen ook nog steunkaarten. Mensen daar niet zouden kunnen komen. We kunnen ook een steunkaart <lacht> okay. kopen van tien euro. Om toch het team uh, te steunen. En... Uh, Sowieso, als je een steunkaart hebt gekocht, moet je daarmee ook betalen en dan een lekker bord spaghetti eruit Kijk, het is Bij allemaal voor het goede doel, dus mes, lepel, vork met een steunkaart. Het maakt allemaal niet uit. Iedereen daarheen. Dankjewel, Anneliese Simons. Heel veel succes van Dank het weekend. dag nog. 14 voor 7. Ierse Jan ook deed dat met bord en al die spaghetti. Dat denk ik ook. I'm sorry for the times that I made you scream. For the times that I killed your dreams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 Bad alone, lying high in the sky when you needed my shoulder, you're like a stone hanging around my neck, say, But it looking for a break, my back, see. I gotta see what Voor zeven zijn Nobody's Wife van Anouk. Ze is nog aan het bekomen waarschijnlijk van gisteren van het Beste Buurtfeest. Maar ze zit alweer in een andere regio. Maar die vrouw... Van de regio. tuurlijk wel. Je kan haar uh, horen en zien in de app van Radio 2 of Live op VRT1. Margo, goeiemorgen. Hallo, goeiemorgen. Dag. Dag Margot. Hoe eet jij spaghetti? Ik? Ja? Uh, gewoon normaal met mes en vork... Je ziet ook, er is ook niemand die antwoordt. Ah, nee, spaghetti. Niemand, hè. Iedereen eet spaghetti. Maar met een mes zou je... Ah, pff, ik doe het ook niet, maar... Ja. Toch. Iemand Sorry, met een mes? Hoor. Je snijdt is dat ook niet okay, op voorhand. Ja, ik vind dat dan makkelijker uh, gaan. Margot, you do you. Je vermoord, je vermoord je spaghetti slierten. Als je, als je het de volgende keer doet, moet je gewoon je oren te luisteren leggen bij de spaghetti -sli. Je gaat horen... Ah. Maar als je ze knaagt, vermoord je zo, hè Peter? Ja, maar dat is anders. Oké, okay. oké. Okay. Margot van de regio, ja, boeiend verhaal vandaag, hè? Mm -hmm. Boeiend, je gaat flipperen. Vertel eens. Ja, ik ga langs bij Peter van de Veyre. en Het is eigenlijk een beetje creepy. Zo heet die man. Die komt ergens uit het Meetjesland. Ja, ja. Die is geboren in 1971. En die is ook een beetje grijzig. Heel speciaal allemaal. Maar dus het grote verschil is dus dat die man meedoet aan het Belgisch kampioenschap flipperen dit weekend in Sint-Niklaas. Dat is dus ja flipperkasten. Ik heb daar toch wel een paar vragen bij. Ik denk jullie ook. Dus ik ben onderweg naar hem en ik ga jullie daar straks alles over vertellen. Ook alweer in Sint-Niklaas. Wat is dat ik is kreeg bij het begin van Margot haar verhaal even heel veel schrik dat ze jou gekloond hadden. Oh, ja, ja dat stel je voor. Ik kan je, voor. Stel je voor. <laughs> er zijn er veel, hoor. Peter van de Veires. Sorry daarvoor, excuseer. Maar dus flipperen. Ik heb een, ik heb een heel klein stoemliedje over flipperen. Oh, dat is leuk. Flip, flap, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flip, flap. Something's so. Kim Radio 2 ja.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 Het beste stuk hebben we niet. Straks krijg ik het spel voor jou. Ontsnapt met Sunweb deze winter naar de zon op Lanzarote? Duik in het aanbod op sunweb.be. It's a Sunweb hard Sunweb.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 Hans anders. Ja, ja, het kan anders. Bij Telenet Business vinden alle soorten ondernemers wat ze nodig hebben om hun zaak digitaal te doen draaien. Ook diegenen die uren per dag surfen op het internet. Tutorial vervangen dampkapfilter. Maar hun eigen website vergeten te updaten. Ah oh ja, ik zal misschien eerst daarvan een tutorial opzoeken.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 van de bisbeursactie bij DSM Keukens. 40% korting op meubilair en een extra beurskorting. Bestel je keuken in oktober, dan krijgen ze dit jaar nog geplaatst. DSM Keukens. Altijd open op zondag. En jij kan volgend weekend naar Londen. Radio 2 gaat dat regelen. Hoe, wat, wanneer en hoeveel verse onderbroeken heb je nodig. Ja, daarom luister je. Goedemorgen. Elke dag telk voor twee Exact 7 uur VRT-nieuws krijg je een Goedemorgen. Er komen reacties op de foute uitspraken van vooruitvoorzitter Conor Rousseau. En de nieuwe coronavaccinatiecampagne in Vlaanderen komt goed op gang. De co-voorzitter van Groen, Nadia Nagy, heeft kritiek op vooruitvoorzitter Conor Rousseau. Gisteren excuseerde hij zich over de foute uitspraken die hij deed over de Roma-gemeenschap in Sint-Niklaas. Dat gebeurde op café tegen de politie en dat werd ook gefilmd. Gisteren werd Rousseau daar urenlang over ondervraagd en daarna zei hij tijdens een persconferentie in datzelfde café dat het Zattemansklap was. Volgens Nadja Nagy van Groen minimaliseert Rousseau wat er gebeurde. De uitspraken die daar gemaakt zijn, ik vind die bijzonder pijnlijk. Er zijn voor mij geen enkele verzachtende omstandigheden Zat zijn, het al dan niet zo bedoelen, ja, dat doet er niet toe. Hij spreekt over foute uitspraken. Ik heb geen excuses gehoord voor racisme. En dat vind ik echt, echt niet oké. Okay. Dit doet pijn en ik heb die beledigingen, maar al te goed. Racisme is in geen enkel geval oké. Okay. Al ruim 400.000 mensen in Vlaanderen hebben dit najaar een coronaprik gekregen. Het is de bedoeling dat vooral ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid zich laten vaccineren. Nu wordt er vooral via de huisdokters, apothekers of thuisverplegers gevaccineerd en niet in de grote vaccinatiecentra. Dat loopt goed, zegt Vlaams minister van Volksgezondheid, Hilde Crevits. Ja, ik wil een ongelooflijke merci zeggen aan alle huisartsen, ook, ook aan de apotheken. Want als we nu naar de cijfers kijken, zien we dan meer dan de helft van het aantal gezet... De vaccins bij de huisarts gebeurt. Dus ik weet dat het daar nu veel drukker is. Er zijn er ook meer dan 100.000 al geplaatst in de apotheek. Dus ook dat zijn toch wel bemoedigende resultaten. Intussen mogen apothekers tot eind dit jaar ook griepvaccins toedienen. Dat is gisteren beslist door de Kamer. Er was vooraf veel kritiek van de huisdokters, want zij vinden dat ze zelf het best weten of een patiënt tot een risicogroep behoort. Maar federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil de huisartsen net minder werk geven door ook apothekers griepvaccins te laten geven. Al maar meer scholen werken samen met Luisterpunt. Dat het is een bibliotheek voor mensen die moeilijk gewone, gedrukte boeken kunnen lezen. Al meer dan 2500 scholen hebben toegang tot dat luisterpunt. En dat is een stijging met 40% in twee jaar tijd. Vooral kinderen met dyslexie die vinden dat belangrijk, zegt Vlaams parlementslid voor CDNV, Loes van Drommen, die de cijfers opvroeg. Heel vaak vinden kinderen die wat moeite hebben met lezen, die dyslexie hebben, het lezen op zich niet zo fijn. Het is lastig, het is moeilijk. Net door het gebruiken van deze boeken, iemand die in je oor mee leest, dat dit wel helpt voor kinderen. En dat ze op die manier ook echt wel dat leesplezier kunnen opdoen. En natuurlijk, ja, hoe meer je leest, hoe beter je ook kunt gaan lezen. Op zes jaar tijd zijn over de hele wereld meer dan 43 miljoen kinderen uit hun huizen verdreven door natuurrampen. Dat staat in een nieuw rapport van UNICEF. De oorzaken zijn vooral overstromingen, stormen en droogte, maar ook bosbranden. En die komen niet alleen voor in arme landen, zegt UNICEF. Het is zeker geen ver van ons bedshow. Het komt wereldwijd voor. Onmiddellijk denken we dan aan landen in de regio zoals Azië, Afrika en Latijns-Amerika, maar eh, bosbranden bijvoorbeeld komen ook dichter bij huis, ook in westerse landen voor. En dan merken we in het rapport dat er toch ook sprake is van, van heel wat kinderen die op de vlucht moeten gaan voor bosbranden, bijvoorbeeld in Griekenland, in Canada of in de Verenigde Staten. En in de Europa League voetbal heeft Union met 2-0 verloren bij Liverpool. De Engelse club beheerste de match, maar de 2-0 viel pas in blessuretijd. Voor Union was het wel een hele eer om in Liverpool te spelen, zegt ook spelers Ferle van Houten. Het was dat wel een moment dat je niet snel gaat vergeten, denk ik. Maar het ging snel met momenten. Ik denk dat we in het begin een beetje onder de indruk waren allemaal. Ik denk dat we ons dan ja, beetje per beetje toch wel wat in de match knokten. De mate van het mogelijke. En dan pakken we jammer genoeg die goal. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ze ervoor ook al dichtbij geweest waren. De drie Belgische clubs in de Conference League wonnen wel hun wedstrijd. Racing Genk met 0-2 bij het Servische Tchukaricki. Club Brugge won met 0-1 op het veld van het Noorse Bodø Glimt. En a Gent versloeg thuis Maccabi Tel Aviv uit Israël met 2-0. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Vlaams minister voor Mobiliteit, Peter, stuurt experts naar de plek van het dodelijk ongeval in Oostmalle om na te gaan of er snelle veiligheidsmaatregelen nodig en mogelijk zijn. En in Boom wordt de bekende Braamtoren vandaag ontruimd en afgesloten omdat die onbewoonbaar is verklaard. Eerst veel wolken vandaag, maar meer en meer zon in de loop van de dag en tot 20 graden. Ook het weekend wordt zonnig en warm. En meer nieuws uit Antwerpen krijg je over een half uur of in de app van VRT Nieuws. Het is vijf over zeven. Mona, goeiemorgen. Goeiemorgen. De problemen op een vrijdag. Valt goed mee vandaag. Ja, ja. Wat er aangerijden op de Antwerpse ring naar Gent, van Berchem tot Linkeroeveren. Een defecte vrachtwagen waarvoor je moet uitkijken op de E19 van Antwerpen naar Breda in Kleine Barreel. Die staat op de oprit op de rechterrijstrook. En dan verlies je tien minuten op de binnenring rond Brussel. Van Strombeek tot de Werken in Vilvoorde. Klachten binnengekregen van dat liedje van het goede doel. Zomaar kapot gemaakt. Maar waar we gebleven... Kunnen meezingen. Het goede doel. België is een leven op Pluto. Goedemorgen, morgen. Vast wel. Goeiemorgen. Zou Konrad ook gezegd hebben tegen de flikken dan? Who do you think you are? Zou je maar kunnen. Bye, as girls. Goedemorgen, je vrijdag begint. Het is weekendvrijdag 6 oktober, de dag dat je hoort op radio 2. Dat er ja, heel veel mensen beginnen te reageren op de uitspraken, natuurlijk. Christian Hollebeken, luisteraar. Goedemorgen. Ik vind dat het gewoon niet kan als ik morgen dronken ben en iemand uitmaak over hun huidskleur, krijg ik mijn C4. En hij mag zeggen wat hij wil: zes keer excuses aanbieden en de zaak opgelost. Dat is nog af te wachten. Ja, ja inderdaad. We moeten nog zien hoe hij daarmee wegkomt. Hè. Hij heeft zich verantwoord. En, en ja, ik weet niet of het daarbij gewoon gedaan is en daarbij blijft. Nee, we zullen zien. Maandag hoor je hier trouwens wat er in het gouden pakje zit. Dat je op woensdag kan winnen van Peter Post. En de Postbode komt ook langs, die dan bij jou kan langskomen. Heb je hem al ontmoet? Je hebt hem nog niet ontmoet. Ik he? heb hem nog niet in het echt ontmoet. Nee. Hij is heerlijk. Hij is echt een heerlijk maandag. Dat komt juist. Dat is een heel leuke postbode. Bijzondere dag ook voor Sabine Hagedoorn. Het is vandaag exact 30 jaar geleden dat ze de eerste keer een weerbericht bracht op televisie. Nog voor half acht ga ik het even laten horen en zien. Dat is echt wel de mooite. Maar dan, wat een verhaal uit Temse. Ja, een, een, het is een zin waar Thamse en Eeklo in elkaar gebruikt wordt, Dat maakt me een beetje zorgen over. De politie heeft daar een automobilist tegengehouden die een blikje bier aan het drinken was achter het stuur. Charlotte. Het is een man uit Eeklo en het was niet het allereerste blikje bier dat hij die dag dronk, voor alle duidelijkheid. Want hij moest blazen en bleek dat hij 1,18 promille alcohol in zijn bloed had. En dat is het dubbele van wat macht. En hij had ook drugs genomen. <tosses> En eigenlijk, um, ja, nog veel opvallender, en, en zeker het vertellen waard, is dat hij um, levenslang rijverbod had en toch met de auto reed. Dus het, het, ja, ja het was eigenlijk, hij was niet goed bezig. Het is niet goed bezig. Eén tussen ja. één was drie. <lacht> ja. Maar ja, het ding is wel, mag je sowieso iets drinken achter het stuur? Uh, ja... Ik denk het niet, hè. Je mag niet, je mag niet dronken rijden, je mag geen... Ja, je mag alcohol... Altijd... maar wacht. Ja. Je mag toch uh, water of cola water, of ja, whatever of drinken? Maar, en je mag toch één consumptie, heb ik altijd zo begrepen, ja, dat dat wel mag. Ja, dus dat de... je het, maar waar moet je drinken? Ja, dat je het aantal promillen niet overschreden hebt en dan, dan toch met een blikje bier naast je staat. Mag je dat ah. of niet? Maar mag je gewoon water drinken achteruit het uur terwijl je aan het rijden bent? Dat denk ik nu wel. Dat dacht ik van wel, maar... Ik dacht dat in de wegcode staat dat dat niet mag. Oei. Oké, okay, we zoeken het uit, we zoeken we zoeken het o, ja. uit. Ja. We hebben huiswerk. Ja. Camille, dat is een die volgens mij nooit alcohol drinkt. Maar veel water, hè. Veel water. <mogisch> Magie van Jij en ik? All right. Verhaaltje uit Temse dus. Een man opgepakt, wat hij een blikje bier dronk achter het stuur. Oké, okay, je had ook geen rijbewijs en geen verzekeringen en dat soort dingen. Bon, Leentje de Koning uit Hammen. Goedemorgen. Goedemorgen. Leentje, je bent rijinstructeur. We vroegen het ons af, mag je eigenlijk gewoon, ja, ik zeg maar iets, een beetje water drinken achter het stuur? Mag dat? Nee, dat mag niet. <laughs> ja, als het dan moment dat je uh, aan het rijden bent, zelfs aan het licht staat mogen je niets doen dat het verkeer zou kunnen hinderen of dat je aandacht zou kunnen wegnemen. Ja, Ik weet mensen die zelfs al een boet kregen omdat ze dronken achter het stuur. Ja, het is, het is een heel grijs gebied natuurlijk, want het staat ook in de wegcode. Het shallot, is een hè? beetje vage zone. Ja, we hebben hier artikel 8.3 van het verkeersreglement gevonden en daarin staat dus dat de alle bestuurders in staat moeten zijn om alle rijbewegingen te kunnen uitvoeren. Ja. Maar over eten of wow. drinken staat daar nu niets specifieks in. Dus je kan het misschien wel nee, ruim interpreteren. Nee. En hebben ze van die, ja. van, die, van die bekerhouders, waarom doen ze dat dan? Ja, ja inderdaad, gelijk uh, toeristencours zitten dat ook in, zo allemaal. Maar inderdaad, het mag niet achter het stuur. Nee, ik zou het niet doen. Nee, het mag niet. Wel, als je er eerst natuurlijk stilstaat, uh, als je ergens uh, geparkeerd bent, bedoel hmm. ik. Nou, maar het wel, maar zelfs niet achter een licht, als, je, als het rood licht is, mag dat ook niet. Ziezo, Lintje, we zijn weer helemaal mee. Heb jij je brievenbus al ingeschreven voor Peter Post? Nee, want ik heb, ik heb niet goed gevolgd wat er eigenlijk oh. mis is. Radio 2.be, klik daardoor op de neus van Peter Post en je komt alles te weten. Succes. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord.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 Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la resposta justa. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. We gaan het even gezellig houden, want we gaan punto, punto spelen vanmorgen met Nancy Verschuren uit Braschaat. Nancy, goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen, Nancy. Ja, hoor, zeker. Ik vind het ook top, je bent bezig met een stichting in Brazilië. Je haakt knuffeldieren. Knuffeldieren, wat is de moeilijkste om te maken? De moeilijkste om te maken? Ja, een egeltje eigenlijk. Een egeltje? Omdat je die, die stekels die je moet Aha, maken, ja. dat is een, uh, een vrij ingewikkelde uitleg, zal ik maar zeggen. Dat ja. kan ik me inbeelden, ja. Wauw, maar wel ja. goed. Even kijken of je even goed bent in Punto Punto. De klok start, je krijgt vragen, één letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve Goedemorgen morgenmok. Speelsnel en pas als je het antwoord niet weet, binnen vanmorgen helaas met de rot letter Q. Het is ook een moeilijke vraag. Ik kik, dus als je denkt van nie, pas gewoon. Succes hè! Oké, okay, dankjewel. Welke Q is de hoofdstad van Ecuador? Kuto. Welke R is een ander woord voor een rondpunt in het verkeer? Een rotonde. Welke S doe je veel te luid wanneer je je partner s'nachts wakker houdt? Snurken. En welke T was de naam van het elfje in Peter Pan? Um, Tinkelbel. Oh, zo beheerst en goed. Lekker gespeeld zeg. De Q, inderdaad de hoofdstad van Ecuador, Quito of Quito, maakt allemaal niet uit. Maar wel goed gespeeld. De R, een ander woord voor een rondpunt in het verkeer. Rotonde. Snurken moet je nooit doen als je partner naast jou ligt natuurlijk. En ja... Tinkelbel of Tinkerbel. Nancy, je bent er. Dank u wel. Hey, hey. Ja, dat was, dat was deugd toen. Geniet van de Goeiemorgen Morgenmok. Ze is uniek en exclusief. Speel maandag zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Het is 24 over 7. Minimax wateronthaarders. En het is een bijzondere dag voor Sabine Hagedoorn, de weervrouw. Want het is exact 30 jaar geleden dat ze voor het eerst op televisie kwam. En toen was er een baas van het journaal, Bavo Klaas. En die was zonder indruk dat het geen man was maar een vrouw. Je kan nog even meekijken in de app van Radio 2 of t 1 Geniet nog even mee. Vandaag mag ik u een nieuwe collega voorstellen. Een nieuwe weervrouw, deze keer Sabine Hagedoren. We hebben de voorbije dag mooie opklaringen gehad. Maar om drie uur deze namiddag trokken vanuit het zuidwesten de eerste buien over de grens. Oh, heerlijk, hè? Wat zijn de tijden gelukkig toch veranderd, hè? Ze, ja, ze was wel heerlijk zenuwachtig. Weerman Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je al een cadeautje klaar? Ik heb haar wel al een berichtje gestuurd, dat wel. Maar het cadeautje dat volgt later nog op de dag. Maar dat maakt toch niet te veel over verklappen, hè, Peter? Oh, ah. ik gaan we kunnen zien en horen. Uh, jullie zeker, ja. Oh, oh, ik weet nu toevallig dat uh, Sabine door nog bezoek komt bij de Anne-Daan-show. Mhm. Mm voilà. Oké, okay, dus zeker blijven luisteren ja. naar Radio 2. Hmm. Kom maar even binnen, wat krijgen we vandaag? Wel, we komen binnen met hoge wolkenvelden, maar de zon die komt daar doorheen. Hè. En in de loop van de dag gaat de zon er ook meer en meer aan te pas komen. Kortom, het wordt een heerlijke dag vandaag. Hè. Zonnig en zacht met temperaturen in Vlaanderen en Brussel tot 20 of 21 graden. In Hoog-België daar een 16 à 17 graden. En toch wel een matige bries uit het zuidwesten, dus die gaan we toch wel voelen als je bijvoorbeeld met de fiets naar school gaat, die, die ga je een beetje voelen vandaag. Vanavond en vannacht dan uh, licht bewolkt weer. In het noorden van het land misschien iets meer wolkenvelden, maar het blijft zeker droog. Minima rond uh, 12 graden in Vlaanderen en in Brussel. Aan zee net iets warmer, daar een 16 graden. Morgen dan uh, opnieuw wat hoge wolkenvelden. Misschien ook wat stapelwolken, maar vooral veel zon. En temperaturen tot 22 of 23 graden. Dus oh, dat is heen. heel warm ja, voor de mooi. tijd van het jaar. Ook zondag trouwens, he, veel zon afgewisseld met een paar wolkenvelden. Iets minder, wel, minder warm liever dan morgen. Nog 17 tot 21 graden in Vlaanderen. Maandag dan wat meer wolken, vooral na de middag, maar nog altijd warm bij 22 graden. En dan ja, dat nazomertje, dat zet zich ook daarna nog door. Zowel dinsdag als woensdag blijft het nog altijd warm en zonnig. Oké, okay, het is niet goed voor de natuur, maar ik vind het wel prima hoor. Zalig. Mm -hmm. Dus mm -hmm. straks een feestje voor Sabine Hagedoorn. Leuk? Een feestje, ja. Ja. Oh ja. Hier zit de Sabine Hagedoorn van de toch! Beyoncé, goedemorgen! Zoals José Pira het nieuws van vandaag samenvat... Als de drank is in de man, is het verstand in de kant. Het zou zomaar kunnen, natuurlijk. Het belangrijkste nieuws uit je buurt zo meteen. Eerst Charlotte. Goedemorgen. Al ruim 400.000 mensen in Vlaanderen... hebben dit najaar een coronaprik gekregen. Vooral ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid laten zich vaccineren. Dat gebeurt vooral via huisdokters, apothekers of thuisverpleging. En in de Europa League heeft Union met 2-0 verloren op het veld van Liverpool. De Engelse topclub beheerste de wedstrijd, maar de 2-0 viel in blessuretijd. Maar de drie Belgische clubs in de Conference League die hebben wel allemaal hun wedstrijd gisteravond gewonnen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met aanverstijfd. Binnen een half uur wordt de bekende Braamtoren in boom ontruimd en afgesloten. Het gebouw was al langer onbewoonbaar verklaard door problemen met de stabiliteit en de brandveiligheid. Maar er bleven toch nog mensen wonen. De Braamtoren staat er sinds de jaren 70. Eerst waren er sociale woningen, later werd de toren overgekocht door een projectontwikkelaar die er luxe flats van wilde maken. Maar toen die ontwikkelaar bijna tien jaar geleden failliet ging, begon het gebouw te verlozen. Vandaag wordt alles definitief afgesloten, zegt burgemeester Jeroen Baart. De politie gaat de plaats binnen. Uh, en zal kijken in elk, uh, op elk verdieping, in elk appartement of er nog mensen aanwezig zijn. En die worden dan verzocht mee naar buiten te gaan. Daarna wordt de toren definitief gesloten. Dus dat wil zeggen dat er beneden een herashekwerk komt, dat hoog genoeg is. En dat er ook uh, een uh, mobiele camera komt staan om te voorkomen dat er mensen op een ongepermitteerde wijze zich toegang verschaffen tot dat gebouw.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 maar ook oproepen om daar voorzichtig te zijn. De tomatenkwekerij in Rijke Vorsel, die gisteren ontruimd werd, kan vandaag gewoon weer opstarten. Gisteren moesten alle werknemers, ruim 60, naar buiten omdat er enkele ziek waren geworden. Er werd gevreesd voor een CO-vergiftiging, maar dat werd uitgesloten. Andere metingen brachten nog geen duidelijkheid, maar er werden ook geen problemen vastgesteld voorlopig.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 Eerst nog vrij veel wolken, maar in de loop van de dag meer en meer zon en rond 20 graden. En ook het weekend wordt zonnig en warm, tot zondag krijgen we zelfs 23 graden. En meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws. Het is vier over half acht. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. De vrijdag meestal een beetje rustiger, maar we nou, ja. kruipen toch naar de 100 kilometer. Ja, uh, tien minuten rijden richting Brussel is dat, vanaf Peutie en ook vanaf het parkeerterrein in Everberg. Een kwartier filerijden op de binnenring rond Brussel, van Strombeek tot de Werken in Vilvoorde. En dan staat er een defecte vrachtwagen op de E19 van Antwerpen naar Breda in Kleine pareel. Die staat daar op de oprit op de rechterijstrook. <lacht>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 Met, Lidl. met de promo's van Lidl eten we vandaag een sandwichje met kaas. Of chocolate. Of allebei. Ja. Want tot en met dinsdag in promo, 10 sandwiches voor maar 2,99 euro. Lidl, voor iedereen die telt. Het leven begint in een stijlaarts badkamer. Ah, oh, dat is het leven zie. In het midden van de dag een zalig warm badje, lekker veel schuim en de kraan open tot het bijna overloopt. Uh, het slaat.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 Maar het is oktober. September, earth, wind and fire. Goedemorgen. het is 21 voor acht. Ja, Margot van het weekend, dat is onwaarschijnlijk, want die gaat uh, proberen om Belgisch kampioen flipperen te worden. Of net niet. Margot van de regio. Margot van de regio tenminste. Er is een bijzonder iemand die meedoet aan het Belgisch kampioenschap. Flipperen in Sint-Niklaas, het is een Peter van de Veren. Ja. Dat is zot, hè? Dat is zot, ja. Je kan het volgen in de app van Radio 2 of live op VRT1. Margot, vertel het ons. Wat is er aan het gebeuren? Ja, het is heel bijzonder, want Peter van de Veire, dat is op dezelfde manier als jou geschreven, komt ook uit dezelfde streek. Jullie hebben hetzelfde geboortejaar en Peter, draag jij ook crocs? Enkel in, Enkel in de tuin. Kijk, vond ik vond dat jullie dan ook weer gemeen. Maar oh vooral Peter van de Vijre uit uh, Wachtenbeken. die sleutelt en die repareert aan flipperkasten en die doet dit weekend ook mee aan het Belgisch kampioenschap flipperen in uh, Sint-Niklaas samen met nog 80 andere mensen. Peter, ik stel mij dan voor dat jullie met 80 man tegelijk gelijk zotten op zo'n flipperkast staan te slaan en te duwen. Gaat dat effectief zo een uh, Belgisch kampioenschap flipperen? Nee, we gaan, we gaan niet als gekke tekeer, uh, ook niet met tachtig tegelijk. Dat is allemaal netjes geordend in poeles. En in die poelen speel je dan verschillende kasten tegen elkaar. En op het einde van de rit krijgen de 16 beste gaan die door naar de kwartfinale, de halve finale en dan uiteindelijk de finale met vier. Oké, okay, heel tof. En jullie doen dat dan twee dagen lang van s morgens tot s avonds. Je hoort het misschien hier op de achtergrond. Dat is met vrij repetitieve muziek. Ja. Als je dan ook eens op die kast begint te slaan, kijk je mag dat eens doen, dat maakt wel best veel lawaai. Dan ben je op het einde van de dag toch compleet overprikkeld, Peter. Ja, dat valt wel mee. Af en toe een bruf nemen moest het te erg worden, maar voor de rest uh, lukt dat best aardig. Je kunt ook naar buiten. gespeeld. ook geen drie uren of vier uren aan elkaar. elkaar. Okay. Dus af en toe een beetje pauze, dat is het geheim. Uh, maar dit is toch een spel van geluk? Of zit daar toch een strategie achter, achter flipperkasten? Nee, het is zeker geen spel van geluk. Dat is wat de meeste mensen denken natuurlijk. Maar uh, nee, het is echt een spel van spelregels waar je moet gaan kijken van wat speel ik best eerst om zo'n hoog mogelijke score te halen, want dat is uiteindelijk hetgeen waar we voor gaan. Um, het is zo, in de drooglegging in Amerika, was het zelfs bijna zo dat de flipperkasten verdwenen zijn, omdat men dacht dat het een spel van geluk was. En toen is er iemand die dat moeten bewijzen heeft voor een stadsbestuur van New York, denk ik, dat dat geen kansspel was, maar echt zijn skills moeten laten zien. Er is trouwens een documentaire van gemaakt, The Man Who Saved Pinball. Oké, okay, en het kijktip, dat, dat moeten we onthouden. Um, je hebt er zelf thuis een acht al staan, hè, dus ik kan mij voorstellen dat jij wel dagelijks traint voor dat Belgisch kampioenschap? Ja, we zitten dagelijks toch ja, een beetje in afhankelijkheid. Belgisch kampioenschap komt eraan, dus dat is iets meer nu, maar laten we zeggen dagelijks een uurtje. Een uurtje per dag. En wat vindt de, de rest van het gezin daarvan? <laughs> um, die vinden daar niks van. De zoon doet ook mee, dus uh, we hebben een competitie onder elkaar. Ah, kei leuk. Um, hoe schat je kansen in voor dit weekend? Als ik top 20 haal, zal ik al zeer tevreden zijn. Uh, er is een jonge generatie die echt top bezig is. En ja, die hebben de meeste kansen. Maar ik heb gehoord, als je verkleed komt in het thema van het BK Flipper, dat je al een extraatje krijgt. Ja, uh, het, het thema is Oktoberfest. Dus je kan al vermoeden, als je in een thema komt, dan krijg je een half liter bier. Ga je dan zo in een, een dirndel, of hoe heet dat, achter je flipperkast ja, staan? Ik ga dat niet doen, maar uh, er zijn zeker mensen die op dergelijke manier naar daar toe komen. Ik hoor het al, het gaat daar vreed voor de in het Belgisch kampioenschap flipperkasten in Sint-Niklaas. ik heb het daarnet al eens getest. Het zal niks voor mij zijn. Dat is duidelijk. Ik verbleek echt naast Peter van der Veer. Dat gebeurt wel meer met je naast Peter van der Veer staat. Dankjewel Margot van der Rego en dus dit weekend. Flap. Flub dub dub bap. Flub dub Oh flap. Flip flap. Flub dub dub bap. Flibap Oh flap. Flip flip flap. Pump dub Oh flap. Flip flap. Flub dub dub Piepe, piepe, pap, oh, Het zal in lederen hozen zijn. He. Ja, hierin tellen. Tof, hè? Maar van de regio. Zometeen is er. Sandrine, de zangeres. Die gaat iets doen van Diana Was. En die heeft een connectie met Connor. Echt? I get no We hebben nog niet betaald. Dat is ook het enige wat je hoort Goedemorgen, morgen. Dat, dat had ik daar nog nooit in gehoord. Jans je Ja, dat meen ik echt. Ik ook niet. Nee. Jullie hebben nog niet betaald. Dat had je nee. nog nooit gehoord in dat nee, liedje? Nee, dat hadden wij nog nooit gehoord. Kom aan. dat is gewoon mama appelsap. Ja, maar dat ken ik. Mama zei, mama samen ja, appelsap. Maar bij maar dat, dat nummer, jullie hebben nog niet betaald? Nee. Nooit? Nee, dat is nieuw, maar kijk. Wauw. Ik heb jullie iets bijgeleerd, eindelijk. Ja, goedemorgen. Heerlijk gezellig moment, want na acht uur hoor je een van onze beste zangeressen die een topsong doet van Diana Ross. Dat is toch waar, Goedemorgen, Goedemorgen, dag, Sandrine. Ja, Jawel, Sandrine van Andenhoven. Uh, volledig zelfs, hè, moet ik wel even bijzeggen. Zeg, wat, wat wij nu ontdekt hebben, uh, Conor Rousseau van Sint-Niklaas. Jij bent ook van Sint-Niklaas. Dat klopt. Ja, Het is naar en... nou druk, hè. Heb je dat nu pas ontdekt? Ja, ik heb dan niet wat ontdekt. Ja, ik vond een ja, hele ontdekking. Ik al zo lang. <laughs> ja, kijk, ja. Maar heb je daar heb je contact mee? Uh, Wel, uh, funny thing, funny thing... Toen hij nog uh, jonger, jonger was, dus uh, toen Connor nog een klein uh, Connortje was, dat was hij eigenlijk heel grote fan van mij. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, ik weet niet of hij daar nu zich zou voor schamen, maar ik kan het gewoon vertellen. Hij zal zich waarschijnlijk wel lekker ja. En uh, dus dat was de tijde van idool. En hij ging toen altijd zo naar de free record Shop in de stationstraat. En hij ging dan overal zo mijn CD's vooraan in de rij. zetten. Oh. ja, dus Echt? hij heeft mij dat verteld. Dat is wel een mooi natuurlijk. En ben jij ook van, uh, van hem? Uh, ja, <laughs> absoluut. <laughs> vooral van zijn de muziek waarschijnlijk. Maar goed, je, je bent vooral die, van die zangeressen die met uh, Gustave in Liverpool zat op het Euros ja, Songfestival. Klopt. Hoe goed was dat? ah maar dan hebben we ons geamuseerd, Ah, maar die verhalen gaan we hier niet vertellen. <laughs> natuurlijk Sandrie. Maar je hebt zelf ooit meegedaan aan de preselectie ja. van Eurosong. Klopt. 2008, 2008 15 ja. oh. jaar geleden met uh, Afil oh, The Same Way. Ja, dat was goed. hè? Heb je zin om nog eens mee te doen? Ik weet dat niet. Mensen vragen dat vaak, maar tot hiertoe nog niet. Nee, toch dat niet? Dat zeg nooit nooit, maar nu zeg ik nog altijd nee. Nee, maar je bent vooral bezig met musicals, hairspray in het uh, voorjaar. Ja. En Sandrine studeert nog, leg ze uit. Studeer nog, ja. Ik ben dat beginnen doen tijdens... Uh, Corona, Dat is hmm. mijn corona-project. <laughs> uh, samen met mijn nicht, en die is nu afgestudeerd. Ik heb uh, vorig jaar mijn derde jaar uitgesteld naar dit jaar. Uh, ik volg media en entertainment business aan ja. de Thomas Moore Hogeschool in Gent. Ja. En ja, wat wil je worden als je later groot bent? <laughs> ja, dat, dat, eh, zat je daar niet al een klein beetje in? Ja, ja. dat is wel waar, maar zo meer de business-kant en alles. En goh, dat is zo een. Een zeer um, verscheiden richting, geleerd daar van alles in. Van field research tot uh, business fundamentals. We hebben fotografie gehad, we hebben editing gehad, uh, allé, van alles en nog wat. Ja. Maar ik zou heel graag um, meewerken aan human interest documentaires. Dat oh. zou ik hmm. fantastisch vinden. Oké. Okay. Ja. Ja, nu Samen. zit je wel bij Hele jonge studenten natuurlijk, want die ja. deze week over het tiener- en kinderwoord van het jaar ja. Er zijn nieuwe kandidaten. Uh, ik weet niet hoe mee jij bent. Heftig. Enig idee wat het betekent? Ja, dat kan van al. Dat is een heel... Uh, dat is een, een woord met een heel ruime betekenis. Ja. Dus dat kan zijn als jij ineens zeer fel reageert, of dat jij ineens raar begint te doen, of je ze slecht slechtgezind, op alle drie die dingen... Ja, dat, ja, dat heb je hier allemaal al meegemaakt. Ja. Ja. Herkenbaar, ja. Zeg, en uh, bro, gebruik je dat? Bro. Nee, dat Of broer? Bruur? Nee, dat vind ik altijd oud voor. Nee, dat ik bij. Dat doe je mee. Vooral die gaat zingen. Na acht uur zing je een topsong van Diana Ross. Nu, we houden bij Radio 2 Diana Ross Weekend. Mm -hmm. Vanmorgen win je kaart voor dinsdag 17 oktober, kun je haar zien in het Sportpaleis. Waardig. Dus, Luisteraar, deel nu snel je song radio2.be. Klik op de neus van Diana Ross en win die kaarten. Wat is jouw lievelingssong, Sandrine? Oh, mijn van lievelingssong? Ik denk Love Hangover. Ja, als ik eentje moet kiezen hè, want dat is echt super moeilijk. Maar de Bos vind ik ook heel tof. Ja. Upside down. Maar je, toch, toch gekozen voor voor dit liedje. Ja, alles. Ja, dat is mijn favoriet. Oh. You're going to the theme from uh, Mahogany, ja. van die film waar ze ook in gespeeld heeft. Ja. Een film ooit gezien? Nee, jij? Nu even gaan we rijden. Ik zou dat wel eens graag willen zien. Uh, wel, we spreken een absolute. in Dat is goed. Zeg maar, gisteren was er ook prachtig nieuws over de eregalerij van Radio 2. Want de Topsong Wrong van Nova Star, Die gaat ook naar de eregalerij. En daarom heeft Joost van Novastow. Star... Een nieuwe versie opgenomen van de hit. Wat vind je daarvan? Dit is Wrong, opgenomen in Engeland door Joost van Novastar. Reimagined. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2 I just left me no one here that I was good for her still she says she died Nova het is vijf voor acht. Wat ja, vind je van de nieuwe versie, Sandrine? Van uh, Rang? Zeer mooi. Ja, Ik ben ook van Nova Star. Echt uh, strafij. We hebben vooral ontdekt dat Conor Rousseau dus fan was van uh, Sandrine van Andenhoven. Dat hij de singeltjes in de Free Record Shop voor alle andere singles gaan zetten. Goed verhaal. Had hem beter gisteren verteld in Café de Hemel. <lacht> toch waar eigenlijk, hè? Mm -hmm. Kijk. Koen Wouters, op een vrijdagochtend. Kim van ons, wat vind je daar dan? Nah. <tie> Even door zijn haar roefelen. Mm, of hij bijbij. Louis. <tie> Wie gaat er nou nog voor me zorgen? Als jij er niet mee bent, Louis. Hoe moet het met mij verder morgen? Als ik nu ook nog jou verlies. Het is toch niet allemaal voorbij een vraag binnen van Arne Damen die vroeg zich af Zeg, wie is die hete knapper achter het raam met zijn adidas -trui? Eh, Wel, We zullen even de camera erop zetten. Onze medewerker Bavo ziet er altijd vers gestreken uit. Kijk, kom je nog eens iets te weten van de show. Het shirt. is ook een toffe gast. Catnet komt naar je toe met het gala van de Gouden Kaas 2023. Een spectaculair feest met de Catnet rappers coole artiesten, chille BV's, de grootste hits van het jaar en het antwoord op de vraag, wie wint een Gouden Kaas? Ontdek het live tijdens het Gala van de Gouden Kaas. Wil je erbij zijn? Kom dan op zaterdag 20 januari naar het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets en info via ketnetvoorouders.be. Ontsnap met Sunweb deze winter naar de zon op Tenerife. Duik in het aanbod op sunweb.be. It's Sunweb holiday. Sunweb. Belgische chocolade, afkomstig uit gekapt regenwoud, geoogst door kinderen en onderbetaalde producenten. 20% van de Belgische chocolade is fair trade. Ah, bon? Kom tijdens de week van de Fairtrade trade van 4 tot 14 oktober naar je Oxfam-wereldwinkel en steun de strijd voor eerlijke handel. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van witte stranden en zwarte pistes, van surfplanken en snowboards, van hele dagen glijden. En nu even helemaal niks.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 Veritas, al meer dan 130 jaar jouw pantiespecialist. Trixo. Trixo is de specialist in huishoudhulp en uitzendwerk. Wat voor job je ook zoekt: als schrijnwerker, chauffeur of leeuwentemmer. Trixo vindt het. Is dat best aan de leiband? Sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trickso.x.be. Het is de week van de Fairtrade. Kom naar de Wereldwinkel en ontdek er tal van promo's. Op zaterdag 14 oktober kan je een lege chocoladewikkel omruilen voor een gratis tablet Oxfam chocolade. Als je op dit moment je make-up aan het opdoen bent, thuis of gewoon gezellig in de file, uh, wacht er nog even mee. Nog een heel even. Elke dag, dag voor twee. 8 uur 14 nieuws krijgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Er komen meer en meer reacties op de foute uitspraken van vooruitvoorzitter Conne Rousseau en de nieuwe coronavaccinatiecampagne in Vlaanderen is goed op gang. De co-voorzitter van Groen, Nadia Nagy, heeft kritiek op vooruitvoorzitter Rousseau. Gisteren excuseerde hij zich over de foute uitspraken die hij deed over de Roma-gemeenschap in Sint-Niklaas. Dat gebeurde op café tegen de politie en dat werd gefilmd. En Gisteren werd Rousseau daar urenlang over ondervraagd. Daarna zei hij tijdens een persconferentie dat het de mansklap was. En volgens Naji van Groen minimaliseert Rousseau wat er gebeurde. De focus op verzachtende omstandigheden zijn geen verzachtende omstandigheden voor racisme. Racisme is racisme. Ik mag hopen dat het niet intentioneel is. Allee, daar ga ik ook wel van uit. De lokale afdeling van Vooruit in Sint-Niklaas steunt Rousseau, maar ze betreuren de manier waarop hij de problemen met Roma heeft aangepakt, zegt vooruit gemeenteraadslid Chris van der Koelden. In de buurt waar ik zelf woon, zijn er deze zomer nogal wat problemen geweest met mensen vanuit die gemeenschap. Dat ging over, over agressief vrijgedrag. Dat ging over de manier waarop dat de openbare ruimte werd ingenomen. Dat ging over vuilnis dat achtergelaten werd. Ook wel wat intimidatie. Dus ja, die problemen zijn zeker herkenbaar. En net zoals meneer Rousseau die ervaart in de buurt waar hij woont. En dat is dan meer in het centrum van de stad.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 in de apotheek. Dus ook dat zijn toch wel bemoedigende resultaten. Al maar meer scholen werken samen met Luisterpunt. Dat is een bibliotheek voor mensen die moeilijk gewone, gedrukte boeken kunnen lezen. Dat kan je als je dyslexie hebt of slecht ziet. En via Luisterpunt kunnen ze dan ingelezen boeken beluisteren. Annelies Gilbos is mama van twee kinderen met een leesstoornis. En ze vindt het jammer dat er toch nog altijd een taboe over hangt. Ik denk dat dyslexie, en dan zeker nog als het gaat over volwassenen, want ook die zijn welkom. Bij Luisterpunt daar is een, een taboe nog grond, waardoor dat heel veel mensen zich effectief schamen en het moeilijker is om, om hulp in te roepen terwijl dat het zoveel kan bijdragen, zoveel deuren kan openen om het toch te doen. Op zes jaar tijd zijn over de hele wereld meer dan 43 miljoen kinderen uit hun huizen verdreven door natuurrampen, dat zegt UNICEF. En de oorzaken zijn vooral overstromingen, stormen en droogte, maar ook bosbranden. Soms moeten kinderen heel snel vertrekken en worden ze geëvacueerd. Maar in beide gevallen heeft dat een zware psychologische invloed op een kind, zegt UNICEF België. Psychologisch kan zijn dat kinderen getraumatiseerd raken doordat ze uit hun vertrouwde omgeving zijn moeten vertrekken. Maar het kan ook zijn dat ze in een omgeving terechtkomen waar ze alleen komen te staan door het feit dat ze tijdens de vlucht contact met hun ouders kwijt zijn gespeeld, waardoor ze... Ja, het slachtoffer kunnen worden van allerlei vormen van, van misbruik en uitbuiting. Een ander gevaar dat ook nog geldt is dat ze in een omgeving zouden terechtkomen waar onvoldoende gezondheidszorgen of voeding of zuiver water aanwezig is. En de drie Belgische clubs in de Conference League voetbal hebben hun wedstrijd gisteravond gewonnen. Club Brugge won met 0-1 bij Bode Glimt in Noorwegen. AA Gent won met 2-0 tegen Maccabi Tel Aviv uit Israël. Racing Genk won in Servië met 0-2 tegen Tjukaritski. De zwakste ploeg uit de groep, zegt trainer Wouter Franke. De eerste helft ging het heel gemakkelijk. Maar ik vind dat we ons daar een beetje, ook een beetje in slaap laten wiegen. En eigenlijk meegaan in het tempo van hun. En, en ja, dan kunnen ze nog alles of niks spelen. En de tweede helft, waar je dan. ...nog hier en daar wat moeilijkheden kunt creëren, maar ook het moet afmaken. Dus, uh, maar uiteindelijk, uh, zoals je zegt, we hebben gedaan wat we moesten doen hier... ...en ik denk dat uh, dat, dat het belangrijkste is en uh, op een goede manier wel. En in de Europa League voetbal heeft Union met 2-0 verloren op het veld van het Engelse Liverpool. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Na de Heisa in Parijs melden ook dokters in Antwerpen dat ze meer en meer patiënten zien met betewansen. Ze vinden dat er een plan moet komen. En in Boom wordt de bekende Braamtoren ontruimd en afgesloten. Het gebouw was al langer in slechte staat en werd onbewoonbaar verklaard. Maar er bleven toch nog mensen wonen.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 Aan het verslechteren. <laughs> nou, sorry, ik heb hier foto's binnengekregen. Ik ga daar straks alles over vertellen, maar uh, ga vooral door, Jan. Ja, al valt het eigenlijk wel nog best mee. Hè? Dus naar Brussel 10 minuten file rijden vanaf Peuty en vanaf Everberg. Op de ring rond Brussel 20 minuten bij. Dat is op de binnenring van Strombeek tot in Vilvoorde. Dan wat trager rijden op de buitenring van Wezenbeek tot Saventem. En dan langzaam rijden op de E17 richting Frankrijk tussen Kortrijk Zuid en Aalbeken. Ja, dit is, is onwaarschijnlijk. Dus er is zoiets als AI, artificiële intelligentie. Er is zo'n trend op het internet waar je dan je gezicht kan laten vervormen. Maar het is griezelig echt wat ze nu ja. kunnen. Ze maken een soort Amerikaans jaarboek van studenten. En die vervormen ze dan met de gezichten van, uh, van ons. Zo zie je bijvoorbeeld Kim van Onsen in... Ja, ik heb jou nog nooit zo gezien. Ja, maar ik mijzelf wel, want dat lijkt echt op mezelf in de 90's. Ja, er is ook... Uh, oh, Peter! Oh my lord! We gaan die foto's zometeen even delen in de app oh. van Radio 2. Ik heb ook een poes, ik heb die poes nooit gehad trouwens. Dat is heel bijzonder. Trixo, sterk in huishoudhulp uit en uitzendwerk. Kijk op trixo.x.be. Trixo. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, ja, binnenkort heb je geen make-up meer nodig, maar wel gewoon AI. Kun je zometeen alles doen, superhandig. Goedemorgen, het is zes over acht. Over make-up, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Dat moet. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Hey, hey, VRT, Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Dat is de vrijdag, goed beginnen. Het is tien over acht. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. 6 oktober, de dag dat je hoort op radio 2. Dat er veel reacties komen op de uitspraken van Conor Rousseau, natuurlijk. En wat een weekend. 22, 23 graden. Het is oktober, het is een beetje zot. Maar gezellig bezoek bij ons. Zangeres Sandrine, die zingt zo meteen een song van Diana Ross. Want we houden Diana Ross Weekend bij radio 2. Hebben jullie make-up aan vanmorgen? Ja, uiteraard. Uiteraard? Ja, als ik zing, dan heb ik altijd make-up op. Oké. Okay, ja. ja. Jij, Kim? Ja. Hallo, ik sta elke dag om half op. Mag ik een <laughs> beetje mascara opdoen misschien? Ja, van mij. Ja. Mag alles natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. toch? Ja, ja, toch wel. Ja. Lieve luisteraar, er is al dagen een foto aan het rondgaan op het internet van uh, Pamela Anderson. Heb je die gezien? Ik heb hem gezien gisteren. Ja, ja van Baywatch, die zich toont zonder make-up. Een heleboel mensen vinden het geweldig en zei zelfs dat dat de revolutie van de natuurlijke schoonheid is die begonnen is. Dat gaat misschien een beetje ver, maar ik kent iemand die weinig of geen make-up gebruikt en die heeft er een duidelijk gedacht over. Die horen en zie je nu in de app van Radio 2. Goedemorgen, dag Eva Daleman. Hallo, goedemorgen. Ja, maar ja, die ziet er gewoon zo keihard uit van zichzelf. Ja, ja. Oh, ja. Eh, wel, we gaan het uh, zo meteen... Ook, uh, het publiek vandaag bij. Oh, dag, goedemorgen. Oh. Goeiemorgen. De dochter is erbij. Heerlijk, zeg. Mijn gedacht, mijn gedacht. Oh. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar, zacht is dat echt wel uw gedacht. Eva, wat is jouw gedacht morgen? Eigenlijk heb je geen make-up nodig. Eigenlijk heb je geen make-up nodig. Gebruik jij nooit meer make-up? Uh, jawel, jawel, maar ik zou wel kunnen zeggen dat um, de, de afgelopen maanden dat ik het op één hand kan tellen. Um, maar wat, wat voor mij vooral een groot verschil heeft gemaakt, want ik ben al intussen denk ik uh, zes jaar geleden wat beginnen afkikken van make-up, mm -hmm. is dat ik door had, dat ik het eigenlijk altijd voor andere mensen deed. Mm. En dat was zo'n gedoe. En mijn gezicht heeft ook echt wat moeten afkikken van make-up. Want ik ben natuurlijk omroepster geweest, dus ik werd echt geprept. En ik, ik, ik voelde mij pas mezelf wanneer ik zo'n hele dikke laag make-up op had. Ja. En ik merkte dat dat eigenlijk niet meer zo gezond was. En mijn huid is zich ook wel echt gaan aanpassen. Dus die is ook wel doorheen de jaren um, wat meer gaan stralen. Ik, ik smeer ook geen troep. Um, dus ik, ik doe het nog wel, maar enkel als ik er echt zelf zin in heb. En ik merk dat vooral het eraf doen, dat dat voor mij het allergrootste gebeurt. Mm. Ja, dat, ja, dat is wel waar. Want je wordt daar lelijker van en dat duurt superlang. Dus je ziet dat er dan af te doen. Maar goed, heb je nu iets op? Nee. Ja, ja, Gewoon dagkrijn. Het ja. ziet er wel heel goed uit. Ja, hoor. Ja, maar, goed, ja, Pamela Anderson, heb je die foto's gezien, Eva? Ja, ik heb het gezien. En ik denk ook dat we... Weet je, wij worden ook zo omringd met zo geperfectioniseerde beelden. Ja. Hè, mm -hmm. Die allemaal zo geairbrushed worden en filters en zo. En we zijn zo die... Oh, Wacht, ik spanning aan praten. We zijn zo die blote, billige gezichten, we zijn dat eigenlijk niet meer gewoon. En we, we, we hebben ook ergens, en dat heb ik bij mezelf ook gemerkt, hebben we, een, hebben we het gevoel dat we, dat we iets moeten zijn dat we eigenlijk niet zijn. Ja, dat, dat uh, vindt Mona ook, trouwens. Wat is jouw dochter, uh, haar mening daarover? <laughs> dat is duidelijk. Ja, ik heb een, voor televisie word je soms uh, geschminkt. Ik, ja, ik, vind oh, nee. ik durf mijn eigen amper bewegen als ik, uh, als ik dat op heb. Ik vind zo'n onaangenaam gevoel. Oh. Ja. Maar het is wel waar. Het zou, ik weet niet wat jij, ja Sandrine, maar het vraagt soms wel wat tijd. En je ja. moet dat dan kopen. Dus dat kost ook centen. Ja. S'avonds inderdaad heb ik vaak geen zin om dat eraf te doen. Maar goed, het moet er echt wel af. Dus ja, het zou wel een tijdsbesparing zijn natuurlijk. Maar af en toe denk ik wel, pony vandaag. Ja. Oh, toch, ik vind het uh... gewoon leuk om dat te doen. Ja? Gedurende de week draag ik ook geen make-up. Als ik naar school ga... Mm. Dat. Vorige keer als ik hier was en ik moest niet zingen, had ik ook geen make-up op. Dus het is echt gewoon bij bepaalde gelegenheden. Maar ik vind dat wel leuk om te doen. En ondertussen, na al die jaren, kan ik dat ook wel heel snel doen. Dus ja. Ik denk dat jij dat ook wel kunt. Vrouwen kunnen echt zo ook gewoon... Ja, in de raken nog <coughs> grappen voor ja. het rood licht. Hup, nog een beetje bijdoen en zich volledig klaarmaken in de auto eigenlijk. Wat kunnen vrouwen niet? jouw gedachte nog even herhalen vanmorgen. Je hebt geen make-up nodig. Geniet dan nog van de zon en de groeten aan de rest van de familie. Dankjewel Eva. Doei. Jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Intussen mag Sandrine naar onze Radio 2-loft gaan. Daar staat een podium. Luister, kijk en geniet mee, want ze heeft voor jou een topsong van Diana Ross uit de film uh, Mahogany waar Diana als de hoofdrol speelde. Reacties in de app van Radio 2 zijn daar welkom. Kijk even mee, want dit wordt zeer indrukwekkend. Ze staat klaar. Absoluut. Do you know where you're going to?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 Time, chasing the fantasies that fill our minds. You knew how I loved you, but my spirit was free. Left enough the questions that you once asked of me. Do you know where you're going to? Do you like? the things that life is showing you where are you going to do you know slip through our hands. Why must we wait so long before we see how sad the answers to those questions can be? Do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing?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 Indrukwekkend, indrukwekkend, wat was dat allemaal? Jo uit sint zeg, zegt van wat een stem, zeg. Peter Collard uit Tine, lang niet gehoord wat een fantastische stem. Sandrine die Diana Ross doet. Ja, mannetjes. Edgar ook uit Dilsen, Sandrine even puur en mooi als een nachtegaal. Dat is echt heel straf, hè? Ja, ik werd er stil van. Maar dat gebeurt echt... niet veel, hè? Nee, nee, dat is echt heel straf gedaan. Alle redenen om jouw top 3 even te delen in de app van Radio 2. En op die manier naar het concert te gaan van de echte Diana Ross. Maar als die niet kan, laat Sandrine dat doen. Sowieso. Wat is dat? Kom nog mooie reacties binnen op het make-up verhaal. Eva Daleman zegt van... Nee, je hebt geen make-up nodig. Annie uit Bilza zegt bijvoorbeeld, vrouwen met make-up zijn zoveel knapper. Het moet misschien niet veel zijn, maar bij velen is het toch wel nodig hoor. <lacht> en uh, Mia Gernaar zegt, nee, natuurlijk is het beste. Isabel de Grote zegt, ik draag nooit make-up. Ik vind het ook een vervelend gevoel. De enige dag dat ik een klein beetje make-up op had, was op mijn trouwdag. Um, Eddie van den Velden zegt, en ik kan hem een beetje volgen, een beetje make-up voor een vrouw oké, okay, maar sommige zijn net een lelijk schilderij. Dat vind ik wel een beetje bij onze jeugd. Die kijken denk ik dan naar YouTube-filmpjes. Die denken, ja, dat ga ik dan thuis doen. Zo vooral met het shaden en zo. Dat die daar helemaal ja, wilt in gaan. En dan zie je zo van die strepen op dat, ja, Dus te vind ik nu ook wel niet mooi. Alle begin is mogelijk. Zeg maar, over het begin gesproken, dat was zeer indrukwekkend, Sandrine. Dank u. Uh, de vrijdag is, het kan alleen maar mooier worden. Oh, het het zal u. bijna niet meer mooier kunnen worden, bedoel ik eigenlijk. Het was fantastisch. Het beste hebben we al gehad. Ja.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 Peter en Kim Radio 2 I've been watching you a la la la la long A la la la long long le long long long Come on A la la la la long A la la la long long Le long long long Hey Standing across the room I saw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 A little bit of this and a little bit of that The lyrics goes on the attack My tongue gets tied And that's no lie In circle. Goeiemorgen, morgen. Alleen maar goede reacties op de song van uh, Sandrine, die Wat? Diana Ross deed. was ja. toch indrukwekkend. Anne van Kamp zegt het ook. Hè. Speciaal de app geïnstalleerd om te zeggen hoe mooi ik de cover van Sandrine vind. Oh. Kippenvel momentje op een vrijdagochtend. Mark oh. ochtend. Mark van de Zanden, prachtige zangeres. Wij hebben ze live gezien samen met Coco Junior in Kroatië. Het was geweldig. Geweldig. Um, ga, oh. ga je zelf kijken naar het optreden op uh, dinsdag 17 oktober? Ja. Ik ga kijken met een heleboel vrienden en met mijn moeder. Dus ik kijk er echt naar uit. En Stef gaat er ook mee, trouwens. Gusta van het Songfestival yes. zelf. Och Oh man, maar stel je voor dat ze door haar stem zit tijdens het optreden. Dat jij kan overpakken. Oh. Toch? Hey. Dat vind ik zalig. Dat zijn zo van die gedachten. Als je klein bent, als ze nu zou leven met een de, met de micro... Oh, ja. ik kan het. Ik kan het. Maar kijk, het komt, komt een erbij, bij, hè. Diana, if, if you are listening with your ros. je moet je op binnen moet je voorbereid zijn, als er niet is kan het nooit gebeuren dus de eerste stap is al gezet geregeld nog even over, over make-up Eva Daleman zei net, naar aanleiding van de foto's van Pamela Anderson die geen make-up ja. aan had ja. make-up, je hebt dat niet nodig Christian Schoutheed uit Oostkamp waar even reageren Christian, goedemorgen Goedemorgen. Ja, we moeten even jouw leeftijd bekendmaken, want je hebt het ook zelf gezegd. Je bent 72 jaar en je wou even iets vertellen. Ja, ik vind vrouwen die zich niet schminken, plat Oeh. <lacht> Oké, okay, leg uit. Ja, toch een beetje extra. Dat, ja. Daar zit geen relief in, daar zit geen expressie in. Oh. Door een klein beetje make-up... Kun je toch veel meer expressie leggen, zowel in je ogen als in je blik. als Helemaal. Uh, ik ik eisselde mij, dat vroegen we ook altijd aan. Zolang wij jonge meisjes waren en we gingen uit, iedereen was gemakkeerd. Iedereen zag gepiek fijn uit, mm. ze trouwen, pof, gedaan. Ze hadden uh... allemaal niet meer nodig. Ja, en dan kregen ze zo'n platte smoor. Ja. Oh, ja. En wat doe jij dan ze allemaal op? Uh, dus ik begin dan een basiscreme. Dan ook nog een lichte oogcontour om zo de rimpeltjes om de ogen weg te krijgen. Mm -hmm, mm -hmm. Dan mijn teint, die ik dan bedep met licht, licht poeder. poeder. Een klein beetje blush op de, op de wangen. Oh, ja. Mijn lippen, mijn lippen teken ik eerst met een potloodje, vul ik dan bij met een borsteltje met lippenstift. Uiteraard, ja. Dan, dan teken ik mijn wenkbrauwen bij, want op mijn leeftijd vallen die uit. Dus ja. ik teken mijn wenkbrauwen bij... Daarna doe ik mijn oogcontour zwart. Zowel onder ooglid als boven ooglid. Een oh. beetje oogschaduw. Oh. Vroeger deed ik altijd een eyeliner. Maar dat doe ik niet meer. Mm. Omdat... Die huid van de oog begint zachter te worden. Ja. En dan lukt dat niet meer zo mooi om die mooie uh, uh, eyeliner te tekenen. Dus ik doe gewoon een donkere oogschaduw net boven de wimpers. Amai, en dan het, een iets het, de het, het, het, Ja, de het, het, het is echt een dag blijft komen, stap ja. je dan de deur uit om één uur middags? Of uh, hoe moet ja. ik dat zien? Nee, dat neemt exact een half uur in de, in de slag. Oh. Ja, ja watch, een half Watch and learn, dames. Ja. Een half uur. Je ja. kent daar gezicht in. juist een half uurtje. <laughs> nou, maar 72 jaar in je gezicht, daar, je gezicht, ja. Ja, ik heb me daarvoor helemaal geïnstalleerd. Ik woon pas in een nieuwe woning en ik heb een wow. kaptafel laten maken met ingebouwde spiegel die helemaal verlicht is. Die wat, ook wat, goed verlicht is. Ja, en daarnaast staat dan nog een groot spiegeltje. Christian, het fiets komt. Ik ga Eerlijk zijn, I love ja. it. <laughs> ik doe, doe. Ja. Ik voel dat Margot van ja. der Regio even moet langskomen om alles te komen bekijken. Christian, fijne ochtend ja. bij ons. Dankjewel voor je mooie reactie. Heel graag gedaan. Ja. Dag. Dag. En Sandrine, nog heel veel succes. Doe te groeten aan Diana Ross. Dank je wel. En we zetten het concert op radio2.be, kan je nog even aangenieten. En dit, dit is goud, letterlijk bazaar. Goedemorgen. Eén dans, geef me één dans met de duivel. Geen kans, ons, geen kans op nog twijfel. Half negen. De vrijdag is begonnen en Goud van Bazaar, heb je gehoord. Zeg, jij houdt op 3 voor Diana Ross, straks weer die kaarten. En ook het nieuws uit je buurt krijg je straks maar eerst Charlotte. Goedemorgen. De overheid heeft dit jaar al zo'n 28 miljoen euro onbetaalde verkeersboetes geïnd. Dat is dubbel zoveel als in het hele vorige jaar. Die boetes kunnen sinds dit jaar sneller geïnd worden via loonsbeslag of de belastingbrief bij mensen die weigeren te betalen. En al ruim 400.000 Vlamingen hebben dit najaar een coronaprik gekregen. Vooral ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid. En dat gebeurt vooral via huisdokters en apothekers en niet meer via grote vaccinatiecentra. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstijft. Goedemorgen. Na de Heisa in Parijs melden ook dokters in Antwerpen dat ze meer patiënten met betwansen zien. Betwansen zijn vervelende kleine insecten die zich voeden met menselijk bloed en jeuk veroorzaken. Ze kunnen ook overlast veroorzaken in de openbare ruimte, op het openbaar vervoer of op hotelkamers. Er is nog geen sprake van een epidemie, maar er moet nu wel een plan komen, zegt Jeroen van den Brand van huisartsenvereniging Domus Medica. Net zoals bij uh, Schurft is een uh, gecoördineerde aanpak... Uh, ook nodig. En zeker ook omdat het uh, gaat over uh, een vaak dure bestrijding in uh, niet altijd uh, welstellende wijken, in arme wijken, is het belangrijk dat uh, ja, de aanpak een stuk gecoördineerd wordt uh, aangevat. Op dit moment wordt in Boom de bekende Braamtoren ontruimd en afgesloten. Het gebouw was al langer onbewoonbaar verklaard door problemen met stabiliteit en de brandveiligheid. Maar er bleven toch nog mensen wonen. De Braamtoren staat er sinds de jaren 70. Eerst waren er sociale woningen, later werd de toren overgekocht door een projectontwikkelaar die er luxeflats van wilde maken. Maar toen die ontwikkelaar bijna tien jaar geleden failliet ging, begon het gebouw af te, te vervallen. Vandaag wordt alles definitief afgesloten, zegt burgemeester Jules.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 Op de Netenbrug tussen Kasterlee en Geel, vlakbij pretpark Bobjaanland, komen er nog eens extra maatregelen bij, nadat er twee weken geleden barsten in de brug werden vastgesteld. Sindsdien mogen er geen bussen en vrachtwagens meer overrijden en auto's mogen er niet sneller rijden dan 30 km per uur. Vanaf vandaag mag het verkeer ook nog maar beurtelings over één rijstrook, want de brug is er te slecht aan toe. Dat zegt Wart Kennis, de burgemeester van Kasterlee. Je zit met betonrot, je zit met en je zit ook met grond die weggesleten is achter de gemetste bruggenhoofden. En dat betekent dat we eigenlijk voor een keuze gaan staan om ofwel serieuze renovatiewerken te doen... Ofwel de brug te vervangen. Het is een beetje kort dag om zo'n beslissingen op 1, 2, 3 te nemen. Dus we nemen nu veiligheidsmaatregelen en de volgende week gaan we kijken wat een plan van aanpak kan zijn op middellange en op lange termijn. Voor fietsers is er geen probleem. Zij kunnen de brug in beide richtingen blijven gebruiken. Eerst nog vrij veel wolken, maar in de loop van de dag meer en meer zon en rond 20 graden. En ook in het weekend wordt het zonnig en warm. En meer nieuws uit Antwerpen lees je de hele dag door op de website en ook in de app van VRT Nieuws. Dag Mona, goeiemorgen. Goeiemorgen. Kijk maar even. Na nou, 99 kilometer file, daar ja. staan we stil. Naar Brussel schuif je 10 minuten aan vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier van Stroombeek tot de Werken in Vilvoorde. En dan gaat het enkel nog wat trager op de buitenring van Wezenbeek tot Inshaventem. Hoe zit dat nu eigenlijk? Als je zat bent... Ook al was het zat de mansklap. Ja, word je dan een ander mens? Wat gebeurt er nu precies in uw kop? En had er zo gelijk dat hij eigenlijk niet verantwoordelijk was voor zijn daden? Dat soort dingen. We gaan daar straks even over door met een psychiater. Vind ik altijd. Oeh. Goed. Ja.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 Ook al was het zat ja, de mam's klap? Jij bent een Terwijl een Sex on Fire, wat een onwaarschijnlijk goede song. Op vrijdag, je bent nu toch goed aan het luisteren. Het is 20 voor 9. Ja, die hits rond Russo blijft maar verder denderen. Maar er is één belangrijk ding nog, Charlotte. Ja, als we kijken naar bijna de laatste stap in het hele verhaal. Gisteravond was er een persconferentie van Conor Rousseau, waarin hij zich ja, eigenlijk moest verantwoorden aan de pers over wat hij de hele dag heeft moeten vertellen tijdens een mm -hmm. ondervraging. Nadat er beelden bekeken werden waarin hij zat de mansklap, zegt hij zelf, mm -hmm. uitkraamde en waarin racistische uitspraken waren over de Roma-gemeenschap. Gebeurde op café, politie heeft dat gefilmd. En dus ja, nu de laatste fase daarin is dat hij zelf heeft toegegeven, ik was zat. Sorry, ik schrok van mezelf. Ook al was er het zat de mansklap. Ja, dat nog veel politiek over gezegd worden, maar wat wij ons afvroegen, en jij misschien ook, van ja, maar wacht eens, die zatte mansklap, wat gebeurt er nu precies in je kop? Wat is dat nu? Ik vraag het aan Hendrik Peuskes, psychiater in Tienen, en ook de voorzitter van het Vlaams expertisecentrum alcohol en andere drugs, die weet er alles van. Hendrik, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, wat is dat nu precies, zatte mansklap? Wat gebeurt er in je hoofd? Wel, alcohol is een uh, sufmakend, sederend, slaperig makend middel. Het vertraagt hersenwerking. En het eerste wat er eigenlijk gebeurt als je een paar glazen op hebt, is dat je interne criticus, het stukje brein waarmee je jezelf in de oog houdt, controleert, geleidelijk aan wat uitschakelt. Op zo'n moment is dat fijn, is dat prettig, dan ben je wat losser, wat ontspannender. Uh, maar eigenlijk word je op dat moment ook wat meer speelbal van de omstandigheden. Op vrolijke momenten word je dan uh, ja, wat meer slapstick. Uh, op geprikkelde momenten worden mensen wat sneller boos, wat agressiever. Op mm -hmm. Negatieve, op trieste momenten zien we ook scherpere depressieve reacties. Alleszins, je hebt jezelf minder in de hand. En is dat dan, uh, gebeurt er dan iets fysiek in je hersenen? Is daar iets wat, wat, uh, wat ja, een deur die dichtgaat? We weten dat een aantal zenuwcommunicaties minder goed werken, trager werken, stroever werken. Um, en dus het stukje brein, het, uh, een beetje de bovenbouw in je brein waarmee je jezelf in dood houdt, die is het, een van de eerste dingen die wat uitvalt. En de meer robuuste systemen, bijvoorbeeld hoe je ademhaling geregeld wordt, hoe je reflexen zijn, die houden het nog een tijdje langer vol. Mm. Maar dus uh, we, we worden eigenlijk iemand een beetje meer speelbal van omstandigheden. Ja. Oké okay, Hendrik, maar naar wat jij juist vertelt, daar leid ik wel een beetje uit af van. Dat zeggen de mensen dan, als het drank is in de man, is de waarheid in de kan of zoiets, dat dat eigenlijk dan wel in de mens zit wat er dan uitkomt. Wel, een, een aantal dingen zitten bij iedereen in de mensen. We zijn allemaal overleefbeestjes. Hè. En als, uh, als een aantal controlerende impulsen of controlesystemen wegvallen, dan, dan, ja, dan vechten we voor ons eigen overleven bijvoorbeeld. Hè. Um, als we nuchter zijn, dan zijn we genuanceerder. Dan hebben we het makkelijker om lange termijn consequenties te overdenken, om te delen met anderen. Maar onder invloed uh, vallen we terug op een aantal reflexen. Dat kan. Uh, ik denk in dit geval allicht ook dat de omstandigheden hè, wat opgezweept zijn door het moment... Uh, leidende vragen, dat soort dingen of we wat andere opmerkingen gehad hebben uh -huh. maakt dat mensen makkelijker meegaan in hun discours in hun verhaal uh -huh. Ja, oneindig zijn de verhalen van mensen die over hun eigen grenzen gegaan zijn onder invloed hè. dingen doen die ze anders nooit doen um, ik zou toch uh, pleiten om de mens te zien als iemand die nuchter uh, echt staat voor wat hij staat en onder invloed eigenlijk maar een, uh, uh -huh. een, uh, een, uh, een afgekookte versie van zichzelf is dus met een aantal vervelende uh, impulsieve reacties allicht Psychiater in Tiene, Hendrik Peuskes bij ons over ja, de Zatte Mansklap van Conor Rousseau. Wat me ook afvraagt: die zwarte gaten na het drinken van alcohol, ja. hoe, hoe ontstaat dat? Dat is een beetje analoog. Hè. Uh, ons brein uh, werkt eigenlijk hard om geheugen bij te houden. Hè. Het is eigenlijk een actief proces. Hè. Wat je onthoudt, wat je meeneemt van, uh, van een gebeurtenis, dat, is, dat vraagt heel wat verwerking. En zoals daarnet gezegd, alcohol maakt suf, maar vertraagt. En op een gegeven moment, wanneer je erg onder invloed bent, dan, dan wordt dat werk, de, dat, dat wegschrijven naar de harde schijf, eigenlijk niet meer goed gedaan. Mm -hmm. uh, en dan loop je nog wel rond en dan reageer je nog wel op de impulsen die er zijn. Dat zijn namelijk robuuste mechanismen. Maar de harde schijf wordt niet meer goed weggeschreven. Ja. Uh, en dan krijg je dus eigenlijk uh, verhalen achteraf, hè, waarvan je zegt, oh, ik ben daar geweest, mensen hebben mij verteld dat ik daar was en uh, ik weet eigenlijk niet meer wat ik gedaan heb. Ja. Dat kan dan in dat geval nog adequaat geweest zijn, maar op sommige momenten uh, weet je ook echt niet meer uh, uh, over welke grens je heen gelopen bent. Dat mm. blackout ja. te ja. Zeg Hendrik, drink je zelf wel? Ik durf wel eens een glas gebruiken. Ja? Maar met mate, dat vooral. Wij houden ons heel strikt aan de spelregels die we uh, um, proberen aan mensen voor te leggen. Dat ja. is uh, erg beperkt drinken, niet dagelijks. Uh, uh, ja, ja. Ja. Neem het mee naar het weekend. Dankjewel voor de deskundige uitleg. Heel fijne ochtend, Hendrik Peuskus. Tot ziens. De top 3 voor Diana Ross. Doe het nog snel, want straks je die eerste kaarten voor dat concert. <middels>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 van ABBA. We houden hierbij Radio 2 Diana Ross weekend. Als je Diana Ross top 3 deelt, kan je zondag een concert winnen in Londen van Diana. Hotel, ontbijt, alles erbij. Radio 2.be. En er liggen ook een pak duotickets klaar voor dat concert op dinsdag 17 oktober. Ook die win je met die top 3. En nu kan je er ook een winnen als je je telefoon opneemt op de juiste manier. Hallo, met Johan. Johan, goeiedag. Peter van de Radio en Kim en Charlotte. Heb je zin om naar Diane Ross te gaan? Jazeker. Ja. Hopla, goed gedaan. En wat is haar topsong volgens jou? Het uh, ding is: uh, stop in de Name of Love. Dat is heel ah, mooi. Ja. Nooit stoppen in de Nemo of Love. Ja, dat, was met, dat was het nog met je hè? Juist. Johan, jij gaat dinsdag 17 oktober naar het Sportpaleis, naar Diana Ross. Veel plezier mee, man. Ja, geweldig. Ja, dank je wel. Goed, hè. Ja. Goedemorgen, morgen. ja, het weekend. En dan weet je, het weekend op Radio 2. Kim, wat is dat? De Weekwatchers. Onder andere. Oh, zeer goed. En wel ja, life live vanuit Living Tomorrow in Vilvoort, het huis van de toekomst. En de toekomst is aan de jeugd. Dus als Ruben van Gucht op vakantie is, dan komt Anja Daams. Altijd leuk toch. Goedemorgen Anja Daams. Zeer goedemorgen daar. Ja, die is echt nog vroeg voor mij. Het is een vrijdag. Ik ben speciaal voor jullie opgestaan. Ah, oh, kijk. Goed zo. De beste collega's, die vind je hier. Anja te horen en te zien in de app van Radio 2. Ik zag dat de goed Likers komt morgen. Die heeft het af en toe in de week Watchers, over seks. Wat wil je? jezelf te weten komen, Anja? Wat ik zelf wil te weten komen over seks, oei, oei, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik zal het morgen horen, denk ik. Uh, nog veel. Ik denk dat Goesle veel meer over seks weet dan ik, ik ben daar zeker van. En Ruben ja. van Gucht, ja, die heeft altijd een strak pak aan of een komische bodywarmer. Hoe zit het met jouw styling? Wat mogen we verwachten? een probleem. Dat is elke, elke keer als ik ruwe moet vervangen van wat ga ik nu weer aan doen? Ik zal eens te raden moeten komen bij Kim denk ik, want ik weet het nog niet op dit ogenblik. Nou, Anja, jij uh, zit er altijd... Een borje warmer, daar heb ik niet. Maar mama, Kim heeft een nieuwe collectie uit, dus... Uh... We kunnen daarover ah, praten, vals, Anja. Dat kan geregeld worden. Ah, zeer goed, zeer goed. En vooral heerlijke muziek van Paul Michiels en Danira Bukri, sterke CD's. Um, gaat Danira ook zingen? Want die kan zingen, hè. Mm -hmm. Die kan zeer goed zingen, maar ik denk niet dat ze gaat zingen morgen, maar... Een verrassing ja, kan altijd gebeuren. Hè. Ik denk het niet morgen. Ja. Dat is jammer. Maar kijk, regelt morgen van 8 tot 10 op Radio 2 en ook live te volgen op VRT1. Anja, veel plezier ermee hè, morgen. Salut. Dag. En kijk, de nieuwe nummer 1 van Vlaanderen. Anja ziet er altijd goed uit. Echt hè, gedaan. Die. Meteor, heeft een liedje gemaakt? Eigen schuld.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 Heb je alles geprobeerd of had je daar alleen beloofd? Zie je nu pas wat je mist, nu zij er niet meer in geloof. Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwelijke. Veel plezier met Benjamin. Radio 2.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 Confidence. Beauty is Douglas. Een nieuwe beautydestination. Ontdek het grootste beauty assortiment, de meest trendy merken en exclusieve lanceringen. Bezoek de nieuwste Douglas store in shoppingcenter Weighiem en shop 24/7 via douglas.be en in de Douglas app. Zien we je daar? Douglas. Ik zou zeggen, laat ze maar komen, hè, die fijne platen voor straks. Want straks opnieuw kickstart na het nieuws van 9 uur. En doorsturen, doe je via de Radio 2. Hè. Elke dag, tel voor twee.